Nog, nog even een paar woorden er diep, dieper over de eerste beperking. Wat is de eerste beperking? Wat is de tweede beperking? Er waren twee beperkingen nodig om eigenlijk de schepping te scheppen. Om van de schepping, om de schepping te scheppen op de manier dat het zijn gelukkige eindstreep zou kunnen halen. Ja, en niet... Dat het een of een andere einde der wereld zou komen. Allerlei, allerlei Allerlei, want men kent het doel van de schepping niet. En daarom bouwt men allerlei theorieën natuurlijk, et cetera. Uh. Maar er waren nodig twee beperkingen. De eerste, de eerste beperking was, kijk, alles is opgebouwd uit vier stadia. Niets bestaat wat niet bestaat uit vier stadia. Dus, hoewel. Je kan niet in één stadia. Je kan niet gewoon van licht een ontvanger van licht maken. Direct. Kan niet. Eigenlijk. Je kan niet van licht direct een uh, ontvanger maken. Klimaat. Dus alles is verplichtend eerst vier stadia doorlopen. Alvorens komt. Een vorm van een volledige wens. Een wens is dan de ontvanger. Dan was het eerst, het licht helemaal, vulde helemaal het heelal alles wat er was. Helal kan je zeggen, alles wat er was, vulde alleen maar licht. En er was geen ontvanger. En dan was het nodig om, kwam er in de gedachte, zoals, hoe weten we, kwam er in de gedachte van het licht, einds of om, de schepping te scheppen. De schepping is beperking. Überhaupt, de schepping is al een beperking, ja of niet? Waarom? Licht eerst vulde alles. De volma het volmaakte licht vulde alles. Alles. Er was geen, geen gebrek aan, aan geen plek wat dat gebrekkig was. Maar er was. Uh, dus een gedachte als het ware kwam er uit, uit het licht, om de schepping te scheppen. Schepping is uh, bij uitstek is een per definitie een tekort. Schepping dan is het ook, ja. Het licht kwam uit een bepaalde plek om vrij de plaats vrij te maken voor de schepping. Dat was dan de eerste beperking. De eerste beperking is dat er vier stadia zijn doorgelopen. En daar kwam de vierde stadie dat heet Malgoed, de koninkrijk. En dan uh, kon het licht, dan kwam de eerste beperking om stap voor stap te maken de schepping. Dus iets wat anders dan licht. Schepping is anders dan licht. Dus... Daar kwam dan die vier stadia En die vier stadia kan men dan vergelijken met negen spheroid. Want Serampine ze is zes sferoot. En plus malgoed. En malgoed dat is de eerste. Dat is eigenlijk de prototype van de schepping. Of de schepping kan je zelf sel, zeggen dat het allemaal de schepping. Dat is de schepping. En de eerste beperking betekent dat. De nechensverot ontvangen het licht. En het tiende niet. Maar hoe de tiende niet? En wat is de galgaita? Wat is de adam kadmon? Adam kadmon is het product, pro product van de eerste beperking. Nou, de eerste beperking betekent dat nechensverot ontvangen het licht. En... De tiende niet. En de tiende, of, of boven de tiende, kwam er een soort massag. Ja, tot hier en niet verder. Maar, let op, erg belangrijk dat je één keer dat goed begrijpt. Men, ver, men vertelt dat duizenden keren en men begrijpt het niet. Omdat het, weet je, wetenschappelijk, of weet je, quasi-wetenschappelijk... Let op eenvoudig wat ik jullie vertel. Ook ik moest het allemaal dit... Doorwerken wat men allemaal vertelde en ik kon niets begrijpen. Met het hoofd. Dus, let op nog een keer: negen sferot konden ontvangen in de eerste beperking, de tiende niet, de niet. Maar de malgoed heeft in zichzelf ook tien, ja, tien, de smaken. Wanneer het licht, toen het licht uitging van de malgoed, ja, de malgoed zei nee, in de malgoed mocht het licht niet komen. En op die manier kon men, kon men bouwen aan, aan de schepping, ja of niet? Als iemand wil ergens een huis beginnen... Ja, dan moet je eerst een plaats hebben. Ja, een plaats moet je hebben. Een gaat moet je ergens... Een, een bouwplaats moet je hebben. Ja, etcetera. Op die manier is hetzelfde met de schepping. Dat negen sferot konden licht ontvangen... Want oh, dat is licht. Ja, of heeft uh, het licht? En, oké, dat is in de stadia, dat is al, maar, zeg het even waar. Maar, maar de tiende niet, dus boven de tiende sfera stond het ma, de, de massag. Dat is de eerste keer dat de massag kwam, zo'n beperking, zo'n soort scherm. Maar de malchut waarop de massagstond de scherm het scherm stond, zij bevatten zichzelf ook negen, tien sferot, ja of niet tien, tien smaken of tien of vier stadia of hetzelfde. of vier zoals we dat zeggen of tien tien sferot. Dan, ook binnen die malchut kan dan ook de nijhansferot van de malchut kunnen ook ontvangen, maar de tiende niet. Dus malchut, de malchut die kan alleen niet ontvangen. Duidelijk? Nou, wat is dan de Galgalta? Let op, Galgalta en Ab, wat wij zeggen, de Ab, a, a, Ab, Parcuf, Ab, Chokma. Wat betekent dat? Eerst dus negen Sphirot Konden ontvangen en de tiende niet. Ja, iedereen ziet het. Tinde niet, dat staat in Malchut. Staat in masach op de Malchut. Nou, dan, die Malchut, die heeft tien in zichzelf dat verspreidend, en galter betekent dat de Malchut, Malchut die die had uitgeset, die van de Malchut naar binnen, ze haalde de tien, als het ware de tien sferot naar zichzelf toe, dat kan, negen sferot dat kon ze wel halen, want alle negen sferot zijn, zijn wel, uh, het zijn wel uh, eigenschappen van het licht. Dat zij. Dus zij liet het licht in zichzelf binnenkomen. Dat is de, de Adam-Kadmon. Dus. Iedereen ziet het? De Malchut, De liet in zichzelf dat licht laten binnenkomen. Dat is de Galgalte. Eerste keer. Ja? Dezelfde. Uh, yeah. De Galgalte is dan de eerste parsoef. De Galgalte is de eerste ontvangst van het licht door die goed na de eerste beperking. Dus die Galgaita, die trekt negen naar zich toe, ne, licht naar zichzelf toe. En eerst op de hoogste, met de ho want de elke massa bestaat ook scherm bestaat ook uit vier stadia. Ja? Want eerst waren de vier stadia. In vier stadia kan iets ontstaan. Dus de massage heeft ook vier. Dan, dan is, was het eerst de ontvangst, ze woog ook, ontvangst op, de hoogste, op het hoogste stadium, Op het stadium vier van de Malchut. En dan heeft het, dat is dan de Galgaita. Dan uh, de Malchut van de Galgaita, die steeg op, omhoog, eentje omhoog, naar de neus, ja, in het hoofd. Eentje minder. En zij ontving dan de tweede ontvangst. Dat is dan ab, gochma. En daarna steeg ze ook de malgoed naar de gedachte, Naar de, naar de oog, naar de, naar, de, naar, de, naar de oor, zoals ze de noemen, ozen. En zij ziet alleen maar de twee lichten. Dat was dan de sag van Adam Kadmon, enzovoort. En natuurlijk waren er nog twee, want die hebben we niet nodig voorlopig, dus daarom praten we niet over. He? Natuurlijk waren we ook daarboven en waren nog twee. Want alles moet... Maar dat is de tweede beperking. En dat is de ene, dat is nog eerste, de, oh, eerste de eerste. Dat was de eerste beperking. De eerste beperking dus was zo. Negen spierot kunnen we wel ontvangen en de tiende niet. Klaar. Ja? De tiende niet. <coughs> nou... Dat was de eerste stadie, de, de eerste fase van het scheppen van de wereld. Waarom moest het in twee, twee fasen verlopen? Elke opleiding, oké, okay, je kent ook twee fasen. Ja? In één fase kan je niet zomaar zeggen... Natuurlijk, de schepper kon het allemaal in één keer alles laten scheppen zoals het zou zijn. Maar de bedoeling is om de schepping te maken waarbij de scheps en schepsel zelf... Daarna precies dezelfde weg terug kan vinden naar boven. En daarom voor ons is het zo opgebouwd. Hè? De wereld van boven is het opgebouwd op de manier als het ware als de ladder op dat wij zouden kunnen omhoog zouden kunnen klimmen. Duidelijk, de schepper natuurlijk kon direct maken de wereld zoals, die, zoals, het, zoals hij dat wilde. Maar er, was het, er waren twee fasen nodig. De eerste beperking. Die heb wel aangezet. De eerste beperking. En de tweede beperking. eigenlijk De tweede beperking. Waarom is dat? Waarom was nodig de tweede beperking? De volmaakte schepper kon niet iets maken wat niet volmaakt was. eigenlijk Negens sferoot. Die kunnen wel licht ontvangen. Maar de tiende niet. Dat betekent... Dat een tiende van de schepping zit in de duisternis, dat kan niet. Ja? Dat kan niet, bedoel, je kan niet maken dan, alleen in onze wereld kunnen we zo so maken dat, dat de, hel de helft van de wereld, ja, of een tiende van de wereld die geld heeft en de rest zit in de duisternis, ja, of in, uh, in ellende zit niemand interesseert dat. Dat is alleen in onze wereld dat. Ja, yeah, dat het zo so kan. Maar van boven alleen maar, heeft maar alleen maar liefde voor de wereld. Yeah? In onze wereld is het niet zo. So? Kijk nou naar Afrika en alles. Iemand scheelt het, wat ze allemaal? Geen Verenigde, verenigde Naties werken. Absoluut, interesseert hen die Afrika niet. Absoluut niet. Al het hulp is kom komedie. een komedie. Eén grote komedie. Waarom? Is het is nog niet klaar, dat is daarvoor. Ja, ik geef hem iets van eten, dan hen drinken. In plaats van de fabrieken daar neer te zetten. Maar fabriek brengt geld op. De fabriek, laten we dat hier, hieruit manipuleren. Hij manipuleert, man manipuleert die armen. Men wil niet. En, en natuurlijk, langzamerhand, komt het we wel tot de, tot de inzicht. Kan niet aan. Kijk nu nu, de Polen kunnen hier nu komen. Dat is geweldig. Op die manier, de markt zal daar in... in, in, in in een lutele tijd zal daar een markt zijn, net zoals hier. En ze hebben dan veel uitzet. Het is allemaal goed. Maar dat kunnen ze, komen ze ook op die manier doen met de rest. Want de Afrika is net zoals de maalgoed, de maalgoed. Duidelijk. Geestelijk. Niet geestelijk. Eigenlijk is het, we zullen zien dat het, maar qua principe. Men moet ook werken daaraan. Dus daarom was het nodig ook de tweede fase. Waarom? Om, op, om manier te vinden om die tiende, ja, tiende sfera de malgoed, of de malte, uh, uh, een licht te geven. Oké? Okay? En daarvoor was dan de, de, de tweede beperking nodig. Want de tweede beperking betekent dat die malgoed... Die steegt op naar de Bina, overal, naar elke plaats van de Bina. En die vermengt zich met de Bina, en de Bina is de, is licht, is, is, is de eigenschap van licht, van geven, etc. Terwijl Ja, terwijl Malgoed alleen wel wil ontvangen. En daarbij, wanneer de Malgoed steegt op naar de Bina, dat is de tweede beperking, dan verkrijgt de Malgoed, de eigenschap van de Bina, van geven. De hele bedoeling, daarom is het ook bij ons precies hetzelfde. Onze taak is ook altijd op, op laten komen, onze malgoed, naar de Bina. En de ware malgoed, malgoed, de malgoed die ook wij hebben, iedereen heeft het. En dat is nog niet gecorrigeerd, nog niet te corrigeren. Dat komt alleen pas... Maar correctie komt wel, maar indirecte correctie. Dus wij werken niet met de malgoed, de malgoed. Mal maar indirecte correctie. Dus wij werken aan de negen bovenste sfeerot van ons. En daarmee we gaan, indirect ook werken wij aan de zuivering van de tiende sfera. En dat is dan de tweede beperking. Wanneer de malgoed stijgt op naar de bina. En wat betekent dat? als zij steekt op, dan wordt zij als de bina, ja of niet? Dan binnen haar, alles wat onder haar is, onder die bina, komt in haar, als het ware, komt uh, in haar, onder haar paraplu, ja of niet? Als zij boven staat, nou, dan is zij, dan is de alles wat boven onder haar is, kreeg ze dan potentieel, dan kreeg ze dan de macht daarover. Dus, ze kreeg dan de straling van alles virot, tot de benaar, welke dan? Jezod, God, ja, netzach, te ja, allemaal die kreeg ze dan onder zichzelf. Maar zij komt eerst omhoog, en ze wordt alleen als puntje dan. Ze zeggen, waarom? Ze heeft geen kracht daar om daar te staan, want ze, is, ze wil ontvangen. En geven kan ze niet. Hoe kan ze dan, hoe kan ze dan komen daar uh, in de Bina, in de gedachten? Dus als punt, zegt, mijn wijze ga ik nu helemaal ontkennen, als het ware. Nu geen gevoel geven aan mijn trekken. En ik, wol, ik word alleen als Bina. Ik ga wel met de Bina blijven, niets anders. Maar, je kan het niet verlogen in de natuur van de malgoed. Mm. Zij gaat zich verbinden met de Bina. Alleen haar beste kant gaat zich verbinden met de Bina. Alleen de beste kant, iets wat, alleen haar bovenste kant kan ze wel verbinden met de Bina. Ja, waarom? de bovenste kant dat is dan de wensen van geven nou dat is makkelijker om die, waarom? de nou, overeenkomst eigenschappen. Ja, of eigenschappen, ja of niet dus haar, alleen maar haar bovenste kilim van die bina die dan ook de wensen zijn van geven ja of niet die kan ze, of de helft daarvan kan ze wel verbinden met die bina maar de onderste kant haar, die waar echt haar wijze is om ontvangen, voor het ont willen van het ontvangen, dat is niet direct repareerbaar. Daar kan je, kan, kunnen wij niet ermee werken. Als wij we goed dat mechanisme doorhebben, dan worden wij gered. In elke situatie. Eigenlijk Dat wij dat altijd dat onderste gedeelte van de maalgoed, zelfs als wij die maalgoed omhoog doen, dat het onderste gedeelte van de maalgoed dat wij die niet aanpakken, dat wij daar, ja, indirect werken we daarmee, ja, door, duidelijk, dat wij werken alleen met het hogere gedeelte, het bovenste gedeelte van die maalgoed, en niet het onderste, die is absoluut onbruikbaar voor ons, maar, God verhoede om, om, om die maalgoed, de maalgoed in jezelf, niet te vervloeken, want daar komt, de, daar komt de redding daarvan later, en ook nieuw. Alleen wij zien dat niet, wij zijn nog niet in staat om dat te zien. Eigenlijk daarom mag de mens zichzelf ook niet vernederen onnodig te veel. Eigenlijk je mag jezelf klein maken, dat is iets anders, maar klein maken, hoe kan je, kijken naar nou hoe de malchut goed zichzelf klein maakt. Hoe? Door zichzelf omhoog te brengen, ja of niet, en niet naar beneden trekken zichzelf. Dus klein zichzelf maken is het omhoog jezelf trekken, maar wel als een, als een puntje. Eigenlijk, maar goed, zichzelf omhoog trekt. Hoe betekent, jouw wens klein te maken, kleiner wens te maken, betekent dat jij hoger, omhoog gaat. Ja of niet? Alleen, het is alleen ter willen van correctie. Daarna moet je wel naar beneden komen. En dat is ook wat altijd, alles wat, wat verteld wordt, is het ook op die manier. Hoe wij omhoog trekken en hoe wij naar beneden komen. Op welke manier, op kosheren manier, naar beneden te trekken. Dat is wat we leren. Dat is een deel van die redingsformule. En nergens te vinden is. Eigenlijk. En daarom is het... Stap voor stap, we, dat is wat we leren. Duidelijk wat het betekent, de tweede, de tweede beperking. En de tweede beperking, wat was het met de tweede beperking? Eerst steeg die, maar goed, in elke sfera naar de binnen. Ja? En daarna kwam er een, een licht abbesage, let op, net zoals het, wat we nu leren. Alleen de man werd de man in de tweede beperking. In the nekudim, there was the real nekudim, and you need all this all is that they, they, they had. the word? And and fortbrings voortbrengsel from the parts of Malchut, from uh, the parts of Bina. Of course, that is done the wereld nekudim. So is a two tussen de uh, Adam Kadmon and Atzilut, the wereld van correctie. What was there? De malgoed, dus die steeg op. Dat is de tweede beperking. Malgoed steeg op, overal naar de Bina. Dus de, de eigenschap van diem, gestrengheid, werd verbonden met de barmhartigheid, met de Bina. Dat is wat de, wat de schepper deed. En wij moeten precies op dezelfde manier doen. Niet dat wij dat willen graag. Maar omdat het zo is. Ja, dat is de instructie. Dus de, ja, duidelijk. Het is gewoon... Beter dat ik het doe uit mijn eigen beweging. Ja, en maar niet de eerste, door de klappen. Maar bij de eerste beperking heb je dus ook uh, het proces dat uh, de uh, goed naar de dinar gaat. Nee. Oh, ik heb ik het verkeerd. Nee, de, in de eerste beperking heb je alleen wat heb je? Alleen negen sieroot ontvangen, tiende niet. En dan, wanneer het licht, het licht kan, dan gestag. Verlaten, de kwartsoef natuurlijk. Want dat is dan door het verlaten van het licht, verlaten kwartsoef. En dan komt er een nieuwe part zo, want altijd, altijd is het zo met een mindere aviut, want elke aviut, elke, uh, uh, elke massage bestaat uit vier stadia. Wat is massage? Massage is niet alleen iets van, Massage bestaat ook van uh, ketter, ook maar binnen, uh, niet ketter, niet, maar dan kunnen we ook zeggen, maar, maar bestaat uit die vier stadia. Eigenlijk, dus dat kan wel. Verlichting, het lichter, verlichting van de partsoef kan wel plaatsvinden, of verlichting van de massage, mm -hmm. maar dat, dat kan wel. Dus een minder kleinere partsoef, so dus minder lichten ziet die, maar altijd zo, maar overal. Kijk, Agaligaita, of hochma, of Ab, of Zag, altijd daar staat, maar goed. ...in het hoofd waar... ...altijd in P, ...ah, ten aanzien van zichzelf... ...ten aanzien van zichzelf... ...altijd in P, ...ten aanzien van het algemene... Dan wordt, ...dan wordt het een beetje te ingewikkeld wat ik vertel... ...maar doet hij toe... ...wat was in de tweede, in de tweede beperking... ...Malgoed steeg naar de bina. Eigenlijk. ...en daarna... ...wat was het daarna... ...daarna kwam de man... ...van beneden... ...toen was er nog geen mens... Ja, in de, in de, äh, äh, wat we noemen, Nikodim, de wereld Nikodim. Er was geen, geen mens om man te brengen. Maar van onder de taboer daar waren de krachten, die, die, daar, die alleen maar de wensen waren daar. Zeer zware wensen van, van, die, ja, maar van zware wensen maar geen licht. Want die Galgaita was eerst licht kwam naar de Galgaita. En daarna was het uitgestoord. En dus daar waren enorm veel die, uh, wensen. En die, nu die wensen in de Bina, die komen ook omhoog. Samen met die tweede beperking. Met die tweede beperking komen ook al die krachten, krachten die beneden waren. Maar daar waren ook de, de krachten van uh, de drie, van de wensen, van de zware wensen. Van onder de, onder de tabel. Ja, van de van de, van de, van de, van de, van de, die dan helemaal doorkomen tot de punt van onze wereld. En die kwam ook in het hoofd. En dat was als, als man. Dat was in de wereld Nicodem, Nicodem als man. Dat steeg ook omhoog. En daar kwamen ook omhoog die krachten. Helemaal tot het eindsof. En dan terugkeerden dan via de Absag, via de binnen. En daar was de zivug En de, de dit geweldig licht van Absag, die kwam toen naar die wereld Nekudim. En precies hetzelfde wat hij ook hier vertelt. Maar dan was het zo, dan kwam dat licht naar de Nekudim. Naar elke sfera, Eerst naar de sfera daad. Ja? En dan naar al die onderste zeven sfeeraan. En die kwam daar tegen die malgoed aanzetten. Die malgoed kwam op haar eigen plaats te staan. Waar op haar eigen plaats? In de P. Nee. En dan kwam dat geweldige licht onder de, onder de parsa. En onder, par de par onder de parsa was geen correctie. Nee. Alleen en dan allemaal, allemaal gingen ze dan als het ware. Uh, kwamen ze tot uitbarsting als, nee. ja, als, een, als een ballonnetjes. En dan kwam het licht eruit maar het gevolg daarvan, wat was de, dat was ook van boven gemaakt. Wat betekent dat? Om ja, om die, om die, hoe zeg ik dat. Om daardoor dus, wat was daar? Die negende, die, om die sferoot, die onder de parasaver, waren, ja, die geen licht konden ontvangen, te vermengen met de, met de scherfjes van dat gebroken was, waar het wel licht was, op boven de parsa, eigenlijk, om, die, om die, het proces van dat plasma, van dat, ja, van dat aanhechten aan elkaar, mogelijk te maken. Eindelijk. En nu was alles uh, vermengd met elkaar, boven de parsa en onder de parsa, dus die stukjes van wat gebroken was, kilim en masachim, wat gebroken was, was alles vermengd met elkaar. Elke daarvan had nu een licht, en in zichzelf. Uh, stukjes waar licht is, en waar geen licht is. Maar alles was dan nu, elke stukje had, in zichzelf dan, een stukje licht. Ja? En niet zoals daarvoor was het alleen maar, negen hebben we licht, en de tiende niet. En nu alleen, en dan van die scherfjes werden de werelden opgebouwd. Absoluut eerst. En dan Briyai Tseravasiyah. Dat was opgebouwd. Maar dat was opgebouwd, was niet genoeg. Wat is niet genoeg? Er zijn nog dingen die, die moeten nog opgebouwd worden door onze man uit te brengen. Eigenlijk. Waarom? Er waren alleen maar katnoet opgebouwd. Alleen maar kettergogma in elke partsoef, als het ware. Alleen maar kettergogma. Ja? Kettergogma. En... terwijl Binaz, Irankin en Malhu, die zakten... naar de volgende trapreden. Dat is wat opgebouwd was. Ja? Na, die, na het breken van de kilim... werd alleen maar katnoet opgebouwd. Ja? De kleine toestem. Dus het... Elke partsoef bestond, als het ware, uit twee stukjes. Eien, alleen maar, elke partsoef, te zeggen, bestond alleen maar van kettergogma. En zijn onderste gedeelte, binazir en pin en die vielen in de vol, in de onderste traptreden. Eigenlijk allemaal werden ze zo opgebouwd. Dat is, het, dat is dan uh, de, het standaardbeeld. Dat is wat opgebouwd werd van boven. Duidelijk. Alle werelden. Dus hier alles was opgebouwd nu de hele ladder is opgebouwd, staat klaar. Geestelijk. Wat nog ontbreekt nog de last touch het opbrengen van man, en, en natuurlijk alles ging naar de klipot, naar de onderrijden krachten en daar, ook de zonde en de zonde van de Adam. Ja, dat, is, dat kwam nog daarbij. Want in de Atsilud, in de Atsilut werd Adam geboren. En dat, Adam heeft ook nog net zoiets gedaan als, de, als in de Nekudim Maar ook dat was opbouwend. Heel, waarom? Adam was geboren alleen maar tot het midden. Ook net zo als de werelden. Hij was net geboren als de werelden. Alleen Keterchogma en onderste gedeelte niet. Hij mocht het niet. Uh, hij voelde niets daarvan. Eigenlijk. Hij had, daarom was hij, had hij ook geen schaamte, omdat alleen het onderste gedeelte was, hij deed alles wat in nodig was, maar hij voelde niet, uh, geen schaamte. Eindelijk. En da daarna zondigde hij, wat is zijn zonde? Hij brak alles, hij mocht daar niet naar, binnen, naar onder komen, maar hij kwam daar naar onder. eigenlijk Dat betekent, kwam qua hij en Gava, dat zei het deden op de manier. Natuurlijk moeten we niet alleen aan vlees denken, de storaat spreekt niet daarover. Maar hij kwam dus naar binnen terwijl het niet mocht. Waarom? Daar was nog niet gecorrigeerd. Hij kwam dan daar in die kermis die niet gecorrigeerd waren. En hij had precies dezelfde breuk als in de wereld Nicodemus. Zijn bovenste stuk, wat wel gecorrigeerd was, kettergogma, werd, ja, werd verbonden met, de onder, met het onderste gedeelte. Dat was ook breken. En natuurlijk, alles viel dan naar niet alles. Iets bleef wel over. Bepaalde dingen bleef wel een beetje over. Waarbij van zijn partsoef alleen maar een, een iets, een ketterim, als het ware ketters, alleen bleef over van zijn partsoef, alleen ketter. Mm -hmm. Van Adam Kadmon, na het breken van hem, maar het breken van Adam Kadmon, alleen ketter bleef over. En wat betekent ketter van Kielim? Welke licht? Nee, ketter van Kielim. Alleen ketter bleef over, niets anders. Ja, ja, ja. Alleen, alleen, alleen ketter, dus alleen maar eerst, alleen maar ketter, en, en niet alleen maar ketter, na zijn zonde, kan je je voorstellen, hij had, ha? na zijn zonde, was alleen maar bij hem overgebleven, ketter de ketter. Nevers de nevers, het kleinste wat er overgebleven, dat kan niet minder dan dan kan dat niet, want anders zou, als hij dat zou breken, dan zou geen, dan zou niets, dan zou niets meer, dan zou geen correctie mogelijk zou zijn. Maar nu, na nou, die zonde, heeft alleen maar ketter de ketter, kan je je voorstellen. Dus tien spirood, tien spirood van tien, dat is een honderd, honderd. En alleen maar ketter de ketter is overgebleven. Ja. Dus dat is, maar ook dat was nodig, niet nodig, maar dat is zo gegaan. Waarom ook daarmee, zou, dat is, was het ook dus nodig dat alles licht heeft daarom is ook onder onder het midden daar zit ook bij ons zitten ook de vonkjes van het licht eigenlijk door de zonde van Adam onder andere en wij moeten ook die omhoog trekken allemaal alle vonkjes van beneden wat wij kunnen moeten wij omhoog halen boven het midden naar het siloet van ons ziel bevindt bevind, bevind zich van de borst en omhoog. Daar moeten we het allemaal naar boven halen. Geen andere manier. Eindelijk. En als we dat weten, dan hoeven we niet te klagen. Dan moeten we dat doen. En daardoor krijgen we leven en alles wat je wil. Alles kan je ontvangen, absoluut alles. Ik zeg het, absoluut alles, leven, alles kan je ontvangen al het goede kan je ontvangen, gewoon, neem, gratis. Maar jij moet wel werken eraan. <laughs> jij moet wel eraan werken, maar innerlijk werken eraan. Innerlijk moet je werken eraan. Oh, ja. Dat is helemaal anders dan voor een baas werken. Dan werk je, werk je voor jezelf. En de akkodiem? Ja. dat is een deel van, dat is een. akkodiem, dat is ook waar en zo, akkodiem betekent de lichten die vanaf de P en naar beneden van Adam Kadmon. Die heet een akudim, gebonden lichten. En daar zullen we dan een paar daarover hebben, ja. Dat was eventjes even nog een beetje een, een, een zeg dat? recurs, zeg hè? Ja, een beetje een resume over de eerste en de tweede beperking. Dat jij in grote lijnen weet wat het allemaal is. Zonder de tweede beperking, dat is wat wij leren hier ook, ja. Hakken in tweeën, de zo, dat is de tweede beperking. Ja, Eigenlijk, eerst moet een, eerst komt, ja, kijk, okay. ook in onze wereld is niet anders. Eerst komt een Berlijnse muur, een Berlijnse muur, ja, wil je corrigeren, correctie, wil je correctie uh, doen. Eerst door die Duitsland komt een Berlijnse muur, ja of niet? En dan gaat men met elkaar dit en dat gaat men dan met elkaar rommelen en dat en dat en dan komt er een tijd wanneer men, wanneer men er wel eraan toe om die, brei, om, die, om die muur te breken, af te breken. Duidelijk. Zo ook overal in de wereld, dus dat zal het ook zo zijn. Zo ook van binnen maken we de muren. Ja, die maken de muren tegen die en die maken tegen die. En de gereformeerden tegen die de, de andere en die andere tegen die. En ja, overal allemaal hetzelfde, één pot nat Vandaag was het interessant. Uh, uh, uh, we hadden iemand van de KPN en die moest dan iets kijken in het kastje, in het meterkast. Daar staat een ESDN. Dan. Die moest iets kijken, want daar is, iets mis was of zo. We wel onze lessen nog? Huh? ontvangen vangen we nog wel de lessen nieuw Nu? Ja, dat is ook een les. Nee, nee. Nee, ook nee. <laughs> nee, nee des, straks een beetje. Het is iets anders dan kabalen. Altijd kaballen en Dus er kwam bij ons iemand van de kapien. Een maand, een jaar of veertig. Een beetje zo'n donker, maar het is niet te zien van hem dat hij zo'n... Van het buitenland. Van het buitenland komt. Hij spreekt Nederlands perfect. Beter dan ik. En... Hij kijkt me zo aan. En, en terwijl hij dan iets doet, en ik sta erbij bij dat, bij de, <laughs> En hij zegt tegen te mij: U lijkt erg veel op de vader van mijn moeder. En ik zeg: en, die, uh, ik zeg uh, die, en hij zegt: Ik kom uit Turkije, hij zegt. Maar hij spreekt dus echt hier geboren, waarschijnlijk. Maar hij spreekt dus dat ik, ik leek als. Heel erg veel op de vader van zijn moeder. En de ogen precies van hem. Zegt hij. Hij zegt tegen mij. En hij, zegt, hij wist niet dat ik Joods was. Ik weet niet. Maar het, het, het, ik weet niet. Ik heb hem niet gezegd. En hoe kan je dat zien? Ja, ik loop thuis ook zonder keppel. Eigenlijk Ik weet niet. Misschien. Maar in ieder geval. Hij vraagt. Dus hij zegt tegen mij. Het lijkt erg veel. Hè. Net. Net echt de grootvader van mijn van de grootvader, grootvader van mijn moeders kant. Dus hij wilde zeggen dat ik erg lijk op, op zijn familieleden. Dus ik zeg: Het is echt zo, zeg ik tegen hem. We zijn familie van elkaar. <laughs> <laughs> <laughs> en die arbeiders die kennen geen smoesjes. Hij kijkt mij zo aan. Ik zeg: Ik zo aan niet waar? Echt waar? Zo, so, so, hij dacht dat het echt, dat ik meen dat zo. Maar ik dacht, nou, kijk, in Turkije komen we hier en je familielid vind je hier. Zo, so ik was zo so verbaasd. En ik zeg, kijk, dat komt zo, zeg ik. Dat de grootvader van jouw moeder, en de grootvader, en de, van de grootvader, van de grootvader van, jou, van jouw moeder. En mijn grootvader van de grootvader van de grootvader. Het is dezelfde man. We de hebben dezelfde, dezelfde familie. Hij zegt, niet waar? Hij dacht dat het echt is. Ik zeg, ja, <laughs> absoluut. Hij kijkt mij zo aan. Ik zeg, wie was het? Ik zeg, Ibrahim. Ibrahim. Want Ibrahim is precies dat. Ze noemen dat Abraham. Wij zeggen, Abraham. En zij zeggen, Ibrahim, Ibrahim. Dat is dat is onze, Oh, hij was zo, so, hij, hij, hij was, hij was, hij was zo so blij, maar of hij begreep dat of niet, maar hij, hij, en toen, zo so was het echt, zo so zag je dat, en ik heb het echt zo so gezegd, meende ik het ook, weet daarom ja. was hij zo, so, hij dacht dat het zo, so. toen hij wegging zei ik, uh, salam Aleikum maar hij zei, alaikum salam, ik wilde mij kussen, maar ik zei, ik <laughs> kussen niet, maar ik weet niet wie... wie die maar kijk nou... Kijk, zie je dat? Zij zeggen zo... Salam Aleikum... De, eens, de eerste de ene zegt... Salam Aleikum... En die andere antwoordt hem... Aleikum Salam... Dus omgekeerd... Ah, ja. wat, wat doen de joden? De, de, de ene zegt... Shalom... Uh, sh, uh, yeah? Shalom, shalom. shalom Aleikum... De andere antwoordt hem... Precies hetzelfde... Uh, aleikum Shalom... Dus omdraaien... Precies hetzelfde... Alleen... Ja... Precies hetzelfde... Dat zijn broeders... Echte broeders. Ja. Ja, ja, ja. Maar, maar wat, ik bedoel, ja, wat ik bedoel, al die muren, weet je, al die muren. Ja, en ja. de Torah zelf zegt dat die Arabieren, die worden later, als bij de Gmartikoen, bij de correctie, uiteindelijke correctie, worden ze ook gecorrigeerd. Helemaal gecorrigeerd, dus samen met de. Er wordt allemaal als één familie. Natuurlijk, verschillen zijn altijd, moeten wel blijven, maar de muren moeten wel gebroken worden. Dat is wat, wat hij ons hier vertelt, dat wat we leren hier van die ja, van die abzak, wanneer er komt het licht, nieuwe licht, ja, nieuwe licht kan dan zakt die maar goed uit de Bina naar de P, naar, naar haar plaats, en dan is er, zijn er geen muren meer nodig ook hier op aarde, zal precies hetzelfde zijn. Zal zijn. En zoals het staat geschreven ook, dat in de Jerusalem, de muur zal niet meer bestaan bij het, wanneer het alles gecorrigeerd is, zal geen muur staan rondom Jeruzalem. Iedereen zou kunnen komen, alsjeblieft. Iedereen kan komen, iedereen zal komen daar, iedereen zal komen en gaan, geen, geen grenzen, geen muren, geen douane, niet zal blijven. Oh. Dat, dat is een heilig, heiligdom zal, zal zijn voor de hele mensheid. Terwijl elke volk zal ook voor zichzelf behouden zijn eigen uh, nationale uh, uh, heiligdommen. Dat is allemaal nodig. Maar voor de hele mensheid zal dat zijn. Een beetje ja, zo zien we dat, dat we zien dat geheel, dat altijd principes hanteren. Dan zal je altijd zien dat het alles wat wij spreken, waar we spreken, jezelf in elke situatie kom je tegen. In jezelf. Belangrijk is dat jij alles wat wij leren, dat jij het binnen jezelf ziet. Ja? En niet dat ergens gebeurde iets. Ook als je ziet ergens gebeuren, ook hier op aarde ergens gebeurt het altijd jij bent die dat ervaart. Jij bent die dat ervaart, eigenlijk. Je moet het door laten komen via jezelf. Je moet het altijd plaatsen. Concreet en, en in het eeuwige perspectief. Dan zal je nooit verdichtig zijn. Aan de ene kant ben je een beetje, voel je wel natuurlijk mee. Aan de andere kant, in de diepste diepte van je hart, kan je nooit verdrietig zijn. Eigenlijk. Dus verdriet mag wel, bedoel in vorm van verdriet, Ik bedoel niet verdriet, maar een vorm van één keer een, voel, een gevoel van rouw en allerlei andere dingen, maar niet in de diepste van je hart. Waarom? Hoe dieper in je hart, let op, des te dieper, des te hoger kom je op, het, op, op de schaal van de algemene principes van de wetten Uitelijk. en hoe hoger jij daar komt dus hoe dieper, hoe hoger je komt op de schaal van die waar, waar, eeuwige waarheid dan kom je dieper, dieper en daar bestaat alleen maar net als kettergog maar alleen maar licht alleen maar het siloet. en geen, geen zorgen geen rechts en links rechts en links wel in de, in de kiem als het ware, maar alleen maar middellijn Eerlijk. En dat de hele bedoeling van alles in elke situatie, dat moet je kijken dat jij shalom verkrijgt. Shalom. Moet je dat in elke situatie vinden, shalom. Hoe kan dat? Wat zelfs de lelijkste situatie die je ervaart, je moet daar zoeken naar shalom. Als je voelt in welke situatie dan ook geen shalom, dan is het niet goed. Als je een, een lotje wint, 10 miljoen, maar jij zit daarmee opgewonden, zo opgewonden, dat je geen shalom hebt. Je hebt het je bent zo opgewonden. En het, het, je kan geen kant uit, je, net als een kindje zit je dan met je voetjes, beetje, beetje, en dat ik wil dat, ik wil dat, je, dan is het geen, dat is geen, dat is geen, de het, het is geen zegening. En als je zit in een kleinkamertje, maar zit je wel rustig, en shalom heb je, dan ben je rijk. Het is, is waar, werkelijk zo. Waar, werkelijk, so. En niet in een grote villa, maar je zit in een kleine kamertje. Maar je hebt shalom. Dan ben je werkelijk uh, rijk. Eigenlijk. Maar dan moet je altijd die, die twee naast, altijd beleven, altijd twee. Twee kanten. Altijd die twee. En dat zien we ook hier. Ja, zien we hier. Bestaat. De punt, de punt dat is dat benik, ja? de punt de van de malchut die steeg op naar de Arihantin, naar het hoofd van Arihantin. Dat is ook jij, ja, precies hetzelfde. Moet je zien jezelf. De punt dat, dat is jouw. Uh, ego punt, ja, dat is dat de punt ego punt. Dat ja? is misschien de eerste keer dat dat is jou punt. Dat is dat is dat ja. is jij. Want alles wat we zien hier, precies hetzelfde moet jij opbouwen. Варстан, вы? На паузу, это